Hallo Laarstaartjes, daar zijn we weer. Op Ridder Radio. Hier is Jaap met Keletspraat. Ja. Kijk, daar komt die nou alweer. Daar word je je ziek van. Elke keer als ik de computer opstart, dan zegt Windows Update ga opnieuw opstarten. Zeg joh, sodomiet God godverdomme lekker op met je update. Als ik al het uitzend ben, op een rotte Ik zal bijna... Muziek te elkaar uitkramen van boos uit, maar dat ga ik niet doen, want het is niet netjes op de radio. Dus laten we positief beginnen. Positief. Exclusief. Ja, ja. Het is vandaag uh, 5 februari, vrijdag 5 februari 2026 en het is nu precies twee minuten over zeven. Ik... Uh, de chat is zo actief, maar alleen kan ik hem niet zien, maar ik hoor in ieder geval aan de piepjes dat iemand mijn naam noemt op de chat. Ik ben er in ieder geval sowieso. Uh, ik neem aan dat jullie me kunnen horen, want ik zie dat de stream draait. En, zo dan. Dat is het. Ja. Ja, ja, ja. Oh you oh you oh you oh yeah you Ah, jullie zullen denken, wat is dit nou? Dat is mijn Korg uh, synthesizer. Ik zal even een microfoon iets dichter bij mijn mond zetten. En wat verder weg van de speaker, want dat klinkt best wel hard. Ik weet niet of het, uh, hoe, of het een beetje klinkt bij jullie. Even kijken met chat. Nee, hey. hm. oké. Okay. Niet aan mijn kabels. zitten. Katten lopen hier rond, maar ja. Was niet de bedoeling. Maar vooruit, zolang ze maar van mijn kabels afblijven, want dan eh, stuur ik ze alle twee weg. Ze zijn nogal buiten wat kabeltjes betreft. Net ook, hé, hey, ik sta erop. Hey. Nou, welkom, uh, operator Dirk, mascotte Els, uh, Danny. Welkom, Danny. En ja, wie nog meer? Ja, en de mensen die natuurlijk niet op de chat zitten, hè? Ja, ja, ja. <laughs> en Marius is er ook, geloof ik. Ik kan niet zien wie er op, de, uh, op die andere dingen zit. Hoe wij dat ook weer, die andere chat. Discord. Alleen uh, behalve als ze iets schrijven. Dan zie ik ze ineens wel staan. Uh, oh, is ziek? Uh, verkoud, oh, mijn hoofdpijn is een beetje gezakt, oké, okay. nou te Pels, ja ja, hij ja, zat ten begin even te schelden, hoe dat er komt, dat was vorige keer ook al, dan heb ik na de uitzending een update gedaan, nou ja, dat ging dan goed. Maar elke keer als ik hem aanzet, dan wil hij dat ik een update doe. Maar ik denk, potverdorren, dan wil ik gaan uitzenden. Ik ga niet tijdens uitzending mijn computer uh, updaten, want dan gaat hij aan en uit. Dan kan ik wel kiezen. Maar ik word er dan een beetje moe van, van dat uh, Windows gezaik weet je. En ik zat erover na te denken om een Apple te kopen, maar daar heb ik van afgezien. Want uh, ik heb gehoord dat dat best wel... Uh, ingewikkeld apparaat is met instellingen. En nou, als mijn broertje er al moeite mee heeft, die best wel goed is met computers, dan is het voor mij al helemaal niks. Dus ik zie er maar van af. Nou ja, die laptop doet het nog maar. Mijn computer heb ik nu al drie jaar niet meer gebruikt. Die in de kamertje staat. En die ga ik ook niet meer gebruiken. Die staat er ook weg uh, te klein in de hoekje. Hij staat uh, ook niet meer aangesloten. Hij doet het nog wel, uh, maar ik heb hem van de Vijf, 5 zes 5, jaar dat hij oud is, maar de helft van zijn levensduur gebruikt tot nu toe. En dat zal best nog wel doen. Nou, ik denk als ik die aanzet, want hij is nog geschikt voor Windows 11, zit er ook wel op. Maar ik denk als ik die aanzet, is dus hij denk twee maanden bezig met updates. Maar ik ga hem niet meer gebruiken. Ik vind, ga maar een laptopje, die computers vind allemaal maar niks. Logge dingen, ze vreten stroom, dat wil je niet weten. Toen heb ik ook gemerkt dat mijn laptop veel minder stroom verbruikt. En meestal zit ik op mijn telefoon. Niet op mijn werk. Dan interesseert dat me niet, want dan ben ik aan het werk. Dan kijk wel in de pauze eens naar het nieuws of het weer. En voor de rest, ik kijk er nooit naar. Alleen als ik thuis zit, zit ik veel op mijn telefoon. En af en toe op mijn laptop. maar Mijn computer, ja. Ik, ik ga ook geen andere meer kopen als deze auto op is. Ik heb liever een laptop of een telefoon. Ik veel praktischer op. Ja, je kan handmatig, dat weet ik. Erik, dat klopt. Maar dan geeft hij uit, uh, weer, hè, of je het uh, uh, nu wil doen of later. Maar ja, dan, dan gaat hij opstarten. Ja, dan kan ik natuurlijk, wordt mijn uitzending afgebroken. En dan flikt hij elke keer weer dat rol-ding, weet je. Maar toch gewoon pleuren zeker aan Windows. Katen. daarvoor ben ik overgestopt op Google. Want ik vind het helemaal niks, die, ja, die Windows. Ik vind het een slecht systeem. Hoe is de beste die er is tot nu toe. En dat ze, en dat ze allemaal spaar willen, weet ik veel. Het interesseert me niet, mijn privéleven maar ze we allemaal weten. Het zal me worst wezen wat ze van me weten. Mensen doen ons zo angstig van ja, je privacy en ze snuffelen je gegevens ook in mij, maar nou als ze van me weten. Het interesseert me geen moor. Ze mogen zelfs mijn bed gaan maar weten. Het zal mijn worst wezen. Alleen mijn pincode, die krijgen ze niet van de bank. <laughs> Dat is het enige wat ik niet deel. Maar voor de rest, interesseert mij mijn privacy nou joh. Die privacy te slaan echt nergens, want ze weten toch al alles van je. En het zal mijn Het interesseert mij ook niet, lieve mensen. Mensen maken maakt zich veel te druk. Waarom ik niet? Het zal Het interesseert mij niet. Dan zit de KGB in, naast me, of de Chinezen gaan je mijn dienst. Ze doen maar, ik heb niks te verbergen, ik doe niemand kwaad. Ik doe gewoon normaal en eh, het zal me worst wezen, wat eh, ze van me weten. Het interesseert me totaal niks, het doet me niks. Ik hoorde ook alweer eentje op mijn werk over moslims, van ja, er zijn er veel te veel moslims. Ik heb er al last van, opgerotten daarmee. Kijk, dat ga ik allemaal. Joh, mijn werk ook, Ik denk, joh, kijk, natuurlijk heb je daar rotte appels tussen me. Nederlanders zijn lekkere mensen. De helft is communist, de andere helft is fascist. En die is dit en die is dat. Nou, ik denk dat uh, ruim de helft van de blanke Nederlanders fout zijn. Want in de Tweede Wereldoorlog heeft het wel bewezen. Dat, uh, dat die schaartabakken allemaal achter de mof van liep Omdat ze bang waren zelf vervolgd te worden. En... Uh, ja, ik bedoel, bijna de helft van Nederland was fout in de oorlog. Dus waar hebben we het over. Er is niet, geen land als Nederland die zoveel SS'ers heeft geleverd. Wisten jullie dat? Wisten jullie niet, hè? Op Oostenrijk na nou, hebben we de meeste SS-soldaten geleverd. Dus zo, zo netjes als Nederland nou in de Tweede Wereldoorlog. Hoepel op joh, we waren helemaal niet goed in de oorlog. Maar goed, <laughs> ik haal het me weer negatief. Maar het is wel waar, het is waar. Ga maar de geschiedenisboekjes... Ik bedoel, er wordt ook verzwegen. Maar je moet eens weten wat de Galliërs allemaal flikten in Frankrijk. Ik ga er Ik niet over uitdagen. Er zijn ook meisjes verkracht die blij waren dat ze bevrijd werden. Ze werden gewoon verkracht door de Amerikanen en de Engelsen. Dus zulke liefertjes waren de bevrijders ook weer niet. Maar goed, dat terzijde, we gaan het wel gezellig houden. <tie> Zijn we wel lekker uh, negatief? Ja joh, sorry. Maar dat uh, moet ik niet doen. Het is vrijdag. Of vrijdag. Het is donderdag. We moeten een dag of vijf. Ja, ik moet nog steeds aan wennen. Hè, dat het donderdag is. <laughs> ik zat vroeger natuurlijk op de vrijdag. Vanaf elf uur is avonds, En nu zit ik op de donderdag. Avond van zeven tot acht. En straks komt Zingrie om acht uur. En om tien uur begint Dirk's uitzending. En van tien tot elf. En vanaf elf uur. Ja, het. Ja, je geeft met Willem. De Ritter. Gisteren was het wel lekker. De temperatuur hier in Den Haag. Was wel aangenaam. Maar vanmorgen. Oh man. Ik, was op, ik ben de hele week met, met mijn scootertje naar mijn werk gegaan. In mijn mobiel. Maar met mijn, mijn, mijn, mijn uh, uh, snorscooter. Naar mijn werk. Waarom? Nou... Ik zag vorige week een matrixbord op de Van Mussenbroekstraat staan, toen ik van mijn werk reed. Dat de parkeervergunning na 1 februari, iedereen die een parkeervergunning heeft, opnieuw moet aanvragen. En hoe zit dat nou? Nou, waarom is dat? Er zijn uh, mensen, bijvoorbeeld uh, uh, arbeidsmigranten uit Oost-Europa onder andere. Die, hebben, die wonen wel legaal hier. Die staan ingeschreven in Den Haag. En hebben ze vrienden of collega's bij een inwoner die staan niet ingeschreven maar ze hebben wel een parkeervergunning en omdat er zo te weinig uh, parkeerruimte is in, in deze wijk en in heel De hele Haag eigenlijk hebben ze het zo gedaan dat iedereen op, opnieuw moet aanvragen en dan krijg je alleen een parkeervergunning als je bij de gemeente staat ingeschreven dus dat scheelt heel veel parkeerruimte nou, ik denk, nou, het is al bijna hè, hè. zondag 1 februari, dacht ik vorige week in het potverdrie. Toen dus ben met de brommert gegaan, ik heb mijn auto vrijdag bij mijn broertje gebracht. En daar staat hij nou in Zoetermeer, Want daar hoef je geen parkeervergunning, hoef je niks te betalen waar mijn broertje woont, die waait. Het is gewoon gratis. En, dat, en dan ben ik ja, naar huis gegaan, mijn broertje met naar thuis gebracht. En dan ben ik met de scooter naar mijn werk. Waar nou, koud, zo. Op een gegeven moment went het wel een beetje. Maar goed, ben natuurlijk die auto gewend. En als het dan redelijk weer is, dan pak ik of de fiets of de scooter. Maar ja, goed, de fiets die staat te verpieten in de tuin. Die begint al te roesten. Ja, wat wil je met een fiets op 200 euro? Ja, nee, dat ding dat de roest gewoon onder je achterwerk vandaan. Uh, ja, inderdaad. Ik leek daar liep heel veel mee met de Duitsers. Hè. En dat zijn ook lui die dan uh, uit angst bij de NSB gingen. En je had er ook bij, die waren overtacht fascist. Nationaal socialist. Heeft niks met socialisme te maken. Hè? De term socialisme was heel populair in die tijd, dus. Maar het heeft niks met socialisme te maken. <laughs> nee, het is juist het tegenovergestelde. Uh, maar goed. Ehm. Uh, hadden we het ook weer over, oh ja. Dus, uh, nou ja, goed, ik naar het gemeentehuis, twee keer toe geweest, dat uh, stond, uh, ik had op internet gelezen, elke dinsdag en donderdag, kon je vanaf een bepaalde tijd en een of twee uurtjes, en s middags voor je parkeervergunning langskomen, want via DigiD lukt het mij niet, want ik kan er niet mee over weg. En, uh, dus kan je het mondeling uh, doen, moet je je passen en alles meenemen, en weet ik veel wat. Dus je, uh, je ID, hoe eh, noemen ze dat? Eh, ASN-nummer en je rijbewijs meenemen. Of, of, of je ID-kaart. En dan, krijg je, dan kan je meteen al gebruik van maken, want dan wordt het gewoon gedigitaliseerd. Dus dan kunnen ze je kenteken zien dat je betaald hebt. Dat, dat je tenminste in ieder geval een parkeervergunning hebt. Dus dat kan ik dan gelijk krijgen? Nou, dat is me tot twee keer fout gegaan. Ze kwam dinsdag, nee het is do op donderdag, dus ik vandaag daar naartoe naar mijn werk. Nee het is morgen, ik denk ja wat is het nou, Gisteren, dinsdag zijn ze donderdag en dan moet ik ineens vrijdag komen. Dus ja ik ga nog even nog een keer checken morgen. Dus ja, als het me lukt dan ga ik s'avonds naar mijn broertje, of tenminste zaterdag, met de sprinter. En dan kan mijn auto dan uh, later mij terug naar mij terugnemen, dan kan ik ook aan in de straat neerzetten. Dus vandaar dus uh, ja. Daar kon hij in de kop. Ja. Thank you. Ingeprogrammeerd, grappig hè? Ja, lieve mensen. We hebben weer aan het praten, ja, ja, ja, service. Update uitzetten, ja, ja, dat ga ik ook eens doen, denk ik, dat automatisch. Uh, ik kan het wel uitzetten, ja. Maar dat doe ik na de uitzending wel. Dus ik de hele tijd weer met mijn peuk, maar ik heb hem nog niet eens aangestoken. Wat is dit toch voor onzin? Ja, ik voor de microfoon weglopen. Dan zitten jullie weer in stilte. Ja, of hoe moet ik dat ding even haal En de kastjes, ja ik weet niet wat ze aan het doen zijn. En ze lopen een beetje rond te kijken. Zolang ze mij niet in de kabels bijten vind ik het best. Want ik wil het liefst dat ze gaan in de kamer rondlopen. Zolang ze mij niet slopen. Snap oh, je ja, maar ze zijn wel rustig als toen ze nog heel klein waren hoor. Zullen dus ze nou ook alweer kijken? nou Vijf maanden? Zeker ja, vijf maanden. Dus ja, die zwarte zie ik nergens. En die zwart-witte die zit een beetje rond te snuffelen. Een beetje raak aan ons. Ja, kijk, ja, nou, nou, dit bij hè. Hoor je een knorren? Je hoort er een beetje knorren. Al. Hè? Ja, ja Jeroen Hé? Hoor je het? Ja. Ja. Hoor je hem knoren. Ja, leuk hè. Ze is aan het spinnen. Ja, als ze ze aait, dan wordt ze helemaal gek. Als ze dan achter de staart kriebelt, zo op de ruggetje, bij de staart, was ze helemaal gek, hè. Dan worden ze helemaal gek. En dan gaan ze op de grond liggen met de pootjes omhoog en dan ga je je kriebelen en dan worden ze helemaal wild, worden ze helemaal gek, hè? Ja. En dan gaan ze met de nagels in, in, in mijn schoen zitten. En dat wil ik niet, want dan maken ze mijn schoenen of mijn pantoffels kapot. En uh, kijk, nou komt Blackie ook nog erbij. hè? ja. Blackie komt eruit bij, hè? Jullie, voor het eerst dat jullie... Hier eh, met de uitzending erbij zijn, hè. Twee poesjes, ja. En zijn zo nieuwsgierig als ik weet niet wat. Nou, jou ook in de gaten, want jij bent degene die in de kabels buigt. Zit op maar laat. Nu zit je zo weer in de gang, hoor. Ja. Hm. Dus en Zo gewoon raakt ze meer, hoor. Zal er maar niks kapot buiten, hè. Ah, oh, kijk, nou komt ze op mijn schoot. Oh, hallo, poepje. Wat oh, schatje. Hallo, hallo, De poepje. Ja, dus ze zit op mijn schoot. Staat bijna in mijn koffie. <laughs> ja, kun je het horen? Ja, mooi, hè? Ja, leuk, hè? Ja, Els heb ook katten, hè? Ja. En die hoor je ook weleens knorrels uit, uitzend? Dat is morgen, hè? Oh ja, morgen vanaf 10 tot 11, is ja. het Dan zendt Elsa uit elke vrijdag al van 10 tot 11. Ja. Ja, kijk dus lekker ziet doen. En die andere katje komt er ook bij. He, heel gezellig. Ja. Kijk, als jullie zo braaf zijn als nu. Ik vind ik het helemaal nergens als jullie in de woonkamer zitten. Dat heb ik het liefst. Vind ik veel gezelliger. Ja, maar omdat jullie van als een begin een beetje sloopt in. planten doen jullie ook niet meer aan die plant zitten. Hij is wel weer wat gegroeid. Hij groeit niet snel. Maar dat komt wel in het voorjaar als er meer zon is. Dan gaat hij wel wat harder groeien. Hij is, eh... moest mij helemaal terugknippen dat er een over was. Een paar stengels, Maar dan komen toch weer niet bladeren. Want dat is een dure plant. En... Eh... Maar hij begint alweer aardig op te kuilen hoor, het is een mooie plant en, eh, en hij begint alweer helemaal terug te kuilen. Maar hij is nog niet zo groot als hij was toen ik hem kocht, twee jaar geleden. Ik denk voorjaar is het alweer twee jaar geleden dat ik die plant kocht. En eh, hey, we gaat niet in de, mijn bank krabben, hé hey, jongens. Ik hoor weer wat. Dat is nog niet zo leuk. Ja, er zit er een achter de bank geloof ik. Nou ja. Hé hey, schatje, je hey, lekker op mijn schootje? Ja, je bent een schootkatje hè? Blackie. Ja. Ja. Een poppetje. Ja, dan zit ik in met mijn peuken in mijn hand, hij is niet eens aangestoken. Ik denk, ja, wel op tijd beginnen met uitzenden. Dus ik ben helemaal vergeten om alspak en aanstreken mee te nemen. Maar normaal rook ik nooit in de woonkamer. Maar met uitzenden wel, want ik elke naar de kook om te roken. Ja, en het gaat niet met uitzenden tegelijk. Eh. Ja, jonge katjes slopen altijd wel wat. Ja, ah ja, is ook zo. Ja, ze zijn nou bijna volwassen. Duurt een jaar, zeggen ze, voordat ze volwassen zijn. Ja, maar zo ligt ze lief op mijn schootje. Die Blackie, de grootste sloper. Maar dat doet ze, ze zijn wel wat rustiger geworden. Ze zijn er al een beetje speels, maar minder als in het begin. Nou, zijn het pubers misschien, ik weet niet. Zijn ze even, vijf maanden oud. En uh, ja, met een jaar zijn ze volwassen. Dus dat is in september. Dan zijn ze... Uh, ja, nee, dan, dan heb ik ze een jaar. Nee, ze zijn in ju juli geboren. Juni. Juni. Juni, juli, augustus, september. Waar zijn ze nou twee maanden of drie maanden... Kijk, die andere kruipt daar achter. Die zwart-witte, die zit alles te verkennen. En die kleine, die zit lekker op mijn zo. En ze is nog, die zwarte kat is zwaarder dan die andere. En groter kruipt er ook. Hey, niet in mijn kabeltje. Nee, niet in mijn kabeltje, schat. Ik kijk, om mijn gaatjes te Want het is niet goed. Het is... Uh... Ja, als het nou een elektrische kabel is voor uh, de stroom, dan is het gevaarlijk, want dan kan je onder stroom komen. Dan, en dan heb ik geen blikje meer. Dan heb ik een geroosterde poes. Een <lacht> geroosterde poes, ja. Dus dat ik het zeg, als een vrouw het zegt, dan denk je: hé? <lacht> ja, nou, ik ken erin, die werd daar heel boos om. Had ik heb ook een grapje gemaakt dat uh, de kat uh, op mijn rug klom, de plekje hier. Ik klom op mijn rug in de keuken, ik zat op mijn stoel ik ze klom via mijn rug, boven, ja, bijna in mijn nek. En ik zat, uh, ik zet mijn filmpje, film aan, om te filmen met mijn telefoon. En ik zeg, kijk vrouwen hebben een poes en ik heb er een op mijn rug. En die heb ik naar diverse mensen gestuurd, waaronder een dame die bij ons in de kroeg werkt. En die werd er boos om. En uh, een paar weken later kwam ik daar. Dan heb ze mijn partij uh, verrot gescholden, met allerlei ziektes naar mijn hoofd geslingerd. En mijn familie en mijn vrienden beledigd die er totaal niks mee te maken hebben. Heel en een beetje, ik, denk, ik kom niet meer. Ik blijf lekker weg bij die tent, ik ga er niet mee heen. Ze is niet eens de eigenaar hoor, maar ik had ook me beklag bij de baas kunnen doen wat ze er allemaal uit heb gegooid om beledigende dingen. En uh, ik was een pedofiel en ik was dit en mijn familie was dat en zo Nou, uh, ik denk, joh, dat moet je lekker tegen je eigen moer zeggen, weet je wel. je tyfusvaar die je gemaakt hebt. Maar ik denk, laat ik mij niks zeggen. Ik, ik blijf gewoon rustig. Maar ik had er voor willen. Ik denk, ja, wat heb ik gedaan? En er waren gelukkig maar weinig klanten. En je zat ook zo te kijken van wat gebeurt hier allemaal, weet je. Kijk, toen... Uh, ben ik na een half uurtje weggegaan en ben nooit meer teruggegaan. Nee, dat was ergens 11 december was dat, ja. Ik ben nooit meer teruggegaan naar die, naar die kroeg. Dus uh, ja, ik vind het wel jammer, ik vond dat wel gezellig. Maar zolang die vrouw daar werkt, uh, kom ik er niet meer. Een jonge giet van haar uh, bij die vrouw, uh, rond de, ja begin 40 of zo zal ze geweest zijn. Maar zolang zij daar werkt, kom ik er niet meer. Dus uh, pleur op. Ja, en, en het is niet dat ik niet mag komen, maar ik wil het zelf niet meer. Ja, die, denk, ik, nou, uh, nee, ik het blijft een uh, open wond, weet je, als ik daar kom. En dat waar achter die bar, dan denk ik, oh nou, joh, uh, het, het voelt niet. Uh, en ik uh, heb er geen zin in, weet je. Dus er zijn meer kroegen hier uh, in Den Haag, dus daar ik ook heen, kan dus. Ik heb, ze niet, ik heb geen ruzie met de rest, hoor. Alleen met Aaron. Maar ja, ik denk, ze, ze hebben me zo gekwetst. En dan zeg ik nog sorry voor dat filmpje. Maar het was niet persoonlijk bedoeld. Want ik heb naar meer mensen gestuurd. Ook naar Danny. Danny weet ervan. Uh, die vond het ook belachelijk. En meer mensen trouwens. Maar het mooie is dat ze... ze ik, ik denk, nou laat ik maar voor de lieve vrede... mijn excuus aanbieden. Dat accepteerden ze niet. En daar ben ik eigenlijk... Het meeste boos om. Dat ze mijn excuses niet aanvaarden. Als je zo keihard bent. Dan verdien jij ook geen respect. Ik ben bekijken. Maar ik, ik ga helemaal dan niet meer naartoe. Naar die groep. En ik ben er ook sinds 11 december ook niet meer geweest. Donderdag 11 december. Dus. En dat denk dat ze dat wel. Eh, ja. Ik denk dat het dan niks interesseert. hoor Dat ik niet goed meer maar. Ik heb er zelf gewoon geen trek meer in, weet je. Er zijn meer kroeg in Den Haag. Ja, toch, en ik ben niet zo'n kroegen tijger, maar ik kom voor de gezelligheid. Ja, zo gezellig vind ik het toch niet meer. Als je aan de bar zit, dan zit zo'n zo tang aan de andere kant, zo'n kenauw. Waarvan ik denk, nou, zou je keeltje wel eens dicht willen knijpen, zo'n type. Want het komt uit me goed, iemand die je niet kan vergeven. Die, uh, die kan van mij, uh, uh, uh, als het ware, uh, doodvallen. En dat uh, komt ook nooit meer goed, hè? Nooit meer. Ik ben, wat dat betreft, uh, als ze alsnog zou aanvaarden, zou je je benauwd te laten. Nou, op TV. Ja hoor, nee, hoor. Ik, ik wil er niks mee te maken hebben. Dus, uh, althans met haar, hè. ik heb met de rest geen probleem. Het is, uh, maar goed, genoeg daarover. En dan zit ze ineens aan mijn koordje van mory te te knauwen maar nou, dat doe ik dat heb ik liever als dat je aan mijn kabeltjes zit hm? als je aan mijn kabeltjes zit dat vind je happy niet leuk nee ja ja, ja het zit er lekker in te bijten hè pullen poep, poep, van me hè ja ja die andere die leg ik op de grond <laughs> Jij zit lekker op mijn schootje, hè? Om mijn touwtje te, te knauwen, te kauwen, te doen. Zijn wij vanmiddag vanaf uh, half, uh, zeg maar kwart over tien, zijn ze buiten in de tuin geweest. En als ik thuis kom om uh, half twee, zo, dan uh, kwart over één, half twee. Dan willen ze soms naar binnen toe en, dan, eh, en soms laat ik ze in de tuin en dan ga ik eten voor ze klaarmaken en doe ik de keuken erop en dan jongens, rennen ze als gekken, rennen ze de keuken binnen en dan eh, vallen ze aan op, eh, op de etersbakken, dan doe ik paté de droog voorheen. Nou dat vinden ze heerlijk, dus. ze eten zich helemaal de buikje buikje lekker vol. Hè? Ja. Ja, hè. Ja, dat is fijn, hè. Ja. Poele, poele, poepie. Hè. Poele, poele, poepie. Ja. wat Ja, lief. Hè. Ja. Hm. Blekkie. Ja. Een lief poesje. Hè. Ja, Oh, ik zei wel eens vroeger met mijn vrouw, hè. Dat is eigenlijk wel. Lief poepje van me, zegt zijn vader, slaanbal zei ze dan. <lacht> en denk het wel eens impressie. Dat ging heel overdreven lief doen. En dan zegt ze, ja, slijbal, zei ze dan. <lacht> daar moest ik altijd op lachen. Ja, ja, ja, dat mis ik wel hoor. Ja. <lacht> en eigenlijk met mijn poesje, he. een Hele poepje van me. Ja. <lacht> ja, ja. Twee minuten over half acht alweer gaat dat hard, hè? Ja. het op je kabels, zeg maar Scott, Nee, niet in de kabel, hè. Kan jij ook al in mijn kabels naar buiten? Niet doen, hè? Hey. Oh, kijk uit, Schuif die dat ding van tafel. Niet op mijn kabels zitten. Hé, hey. Godsidorie. Hé, hey, niet doen. Niet doen. Zo, nee, dat was uh, Jeroeneke die zat eraan. Ik dacht altijd dat dingen ze deed, maar Jeroeneke doet het ook. Niet allemaal kabels. Niet allemaal kabels. Zo. Uh, even kijken hoor. De jonge katjes lopen altijd wel wat. Plantengordijnen, et cetera, ja. Maar Scott is zegt, let ook op je kabels. En uh, Elsie zegt, toen mijn stekkerdoos dreef in de kattenpis ben ik wel even boos geworden ja dat is niet zo leuk Kortsluitingen. kortsluiting hè? en daarna zijn ze nooit meer daar in de buurt geweest ja ja, het is ook gevaarlijk het is natuurlijk een eh, kortsluiting als die kat ineens 220 of 230 is het tegenwoordig dat is niet zo best het is niet zozeer de voltage maar de ampère hè, die dodelijk is hoe meer ampère hoe gevaarlijker het is het was euh, ja. Ja, ah, je bent lief. Ja. Er zit zo gitaar mijn gitaar, dus nu geloof ik, mijn basgitaar. Ja. Kijk of ik nog. Kwaf. Ja. I'm not Niet te starten oh, zeker. En mijn. Uh... Ja, ik kan me voorstellen dat ze een gegeven moment denken van. Nou ja, zo ken die wel weer met die klote herrie. <laughs> maar, ik denk, anders zot er een stilte. Dus ik denk, zet even dat ding aan. Nou ja, we kunnen ook programmeren, alles maar. Dan moet ik nog even een beetje uitzoeken. Zo makkelijk aan werken op batterijen. Uh, ik heb helaas geen foto daarvan, maar dan kan ik uh, eens kijken of ik een keer Discord kan installeren. Ga ik het zal mijn broertje. En dan uh, kan ik er foto's van laten zien. Ik weet niet of dat via dit kan, ja. Maar ik heb er ook geen foto's van gemaakt. Techno Jaap. <laughs> Techno Jaap, zeg maar schotten, Ja. Hey, maar Trajaar is er ook. Hallo maar, Trajaar. Welkom bij Klutspraten op Ride Radio. Ja, even mijn peukje aandoen. Ik had de situatie weer in de gang. Ik achter m'n handen en dan ga ik de kamerdeur dichter dan. Ja? ja. Ja, dan heb ik ook nog zo'n apparaat, die heb ik al een paar jaar hoor, die doe ik dan erop uh, aansluiten. Uh, dan heb je een bass, drum, uh, twee, uh, en die kan ik koppelen, want dit is een midi player, zo'n zo, zo piano toetsen uh, ding. En er zit ook een synthesizer ingebouwd. En dan kan ik heb een koppelen aan die twee anderen, dan heb ik bass en drum, die kan ik ook weer programmeren. En dan, als ik de tempo omlaag zit, dan gaan die anderen ook omlaag. Het is synchroon, werkt dat dan. En uh, ik denk dat Red Red daar ook wel veel van weet denk ik. Want hij is best wel uh, handig met die dingen denk ik ook. En ja, dus dat is... Uh, hey, Easy, Easy is ook weer binnen. Hallo Easy. En uh, ja, dan kan je dingen programmeren, je kan hele, ja, <laughs> je kan hele composities maken. En ik heb nog een uh, zo apparaatje, zo'n uh, nou, digitale recorder met twaalf kanalen. Nee, acht kanalen. Acht. Uh, acht kanalen. En dan kan ik acht instrumenten mixen met elkaar. Ik kan er twee tegelijk opnemen. Niet acht helaas. Ik heb wel een... Uh, een mengtafel met twaalf kanalen, maar dat is gewoon voor je stereo. Je kan er ook wel een gitaar op doen hoor. Maar het is meer bedoeld voor, voor een radio uitzendingen of opnames. Maar je kan ook wel, er zit ook een opname. Of een stekker voor je voor zo'n microfoon, weet je, met zo'n 5 pins ding erin. En, ja, dan kan een condensatormicrofoon op. Dan kan een. Gewone dynamische microfoon op, maar ik heb een beetje kwaliteits, die uh, waren niet goedkoop hoor. Kwaliteitsmicrofoons gekocht, die waren best wel duur, maar daar heb je ook wel te dat Heb je echt een goed geluid, nou deze, waar ik nu mee praat is een USB microfoon van uh, een heel bekend merk. En dat is ook een membraanmicrofoon, zo'n condensator. Nou, hij werkt perfect. En, en die staat rechtstreeks op mijn computer aangesloten. En die werkt uitstekend. Echt, werkt als een tyver dus mijn aanstekenaar. Mijn asbakje. asbak. Ja, ik ruikt normaal nooit hier, maar ja, tijdens de uitzending doe ik het wel. Als ik toch een aanneming. Nee. Ik had hier koffie, Ja. ja. Nou, bij morgen lekker vrij zoals uh, tegenwoordig elke vrijdag in plaats van donderdag. Dan ga ik even mijn vergunning halen voor mijn parkeerdingen. Uh, ik mag in de hele wijk parkeren hier. Joh. Ze hebben die ruimte, het is al duurder geworden. Maar je hebt ook, uh, ze hebben ook de, waar je mag parkeren, ruimer gemaakt, Dus je kan vanaf, en dat weet Danny wel uh, in Den Haag, vanaf de spoorwijk uh, tot aan de trekweg. Die hele wijk, tot, en dan tussen Rijswijk en tussen de lakade in, daar mag ik overal parkeren met mijn parkeervergunning. Dus als ik op de Rijswijkse weg zet, Rijswijkse weg, kan ik hem ook gratis parkeren. Dus ik hoef geen, geen, uh, niet meer te betalen als ik uh, uh, naar die tent ga daar, en weet wel welke ik bedoel, dan uh, kost het me niks. Ja, ik ben er ook al. Heel lang niet meer geweest. Ook sinds november. Ben ik ook al tijd niet meer geweest, nee. Maar ja, hoe. Terror Jaap. Techno Jaap, hè? Misschien wel een leuke naam. Ik wilde hem eerst DJ Opa noemen. DJ Opa. De oudste <lacht> techno DJ van Nederland. Techno Jaap. <lacht> ja, misschien. Opa. Nee, DJ Opa. Maar dat zat ik aan te denken. Ja, ik ben ook de jongste niet meer. Dan nou, ben ik nou ook weer niet heel oud. Maar ik kan niet zeggen dat ik jong ben. Ik ben 66 jaar. Ja, dan ben je, dan ben je geen 25 meer, toch? Dan noem ik me DJ Opa. Ja, zo kan ik me misschien ook wel noemen op RedaCat. Dan ben ik lekker anoniem. Ja. Ah, nee, DJ Opa. <laughs> ja, misschien wel een leuk idee. DJ opa. Techno opa. <laughs> en ik heb geen eens kleinkinderen. Ja, twee, twee poesjes. Ja. Twee poesjes heb je. Ja joh, daar wil ik de muizen. ook. Want ik wel Ik zie geen muizen meer, maar... Ik had wel eens, hadden we muizen, en toen uh, hadden we geen katten meer. Dat moet ik wel even bij zeggen. We hadden twee honden en twee katten, een poes en, en een kat, en dan een hond, twee honden zelfs. Um, um, een, ook een mannetje en een vrouw. En ik heb, uh, ja, en, ja toen, toen die katten, die poesen dood waren. Uh, dat hebben we hebben wel eens een muis gezien hier, uh, die pot potverdikken, weet je. Maar ja, ik ben benieuwd, ja, de keuken dus zat er wel dicht hoor, moet ik zeggen. Dus ze op het aanrecht, dan vind ik niet zo vrees. Maar ja, als uh, je een muis hebt, want ik heb een keer gehad, zelfs in mijn hobbykamer, klein kamertje is dat, uh, wel eens een muis gezien, ik schrok me wezenloos. Dus ik denk, potverdikken, dat moet ik niet hebben. Muizen neergezet. in nou, dat helpt niks hoor. Die beestjes zijn zo slim, ze eten de kaas gewoon eromheen weg. En eh, nou, toen dan ja, heb ik ze maar weggegooid. En ook twee uh, twee poezen, nou, uh, die lusten wel een muisje, denk ik dus. En ja, en met al die katten in de tuin, nou, valt het nog mee hoor. Ze lopen eens door de tuin heen, andere katten, maar, die denk ik niet meer, want het is nou hun territorium natuurlijk van mijn katten. Of poezen, hoe doen we het nu zijn vrouwtjes, dus het zijn poezen. Kittens zeggen ze tegen zowel mannetjes als vrouwtjes. Ja. Nou, ik maak een podcast van deze uh, uitzending. Hij is nu ook aan het opnemen, dus mocht je deze uitzending gemist hebben, als je net in schakelt, je kan altijd terugluisteren. Dan zet ik hem op een uh, website... En als je gaat naar de programmering van Ritter Radio, dan zie je mijn naam staan op donderdag 19 uur en dan staat uh, mijn website. En als je daarop klikt, dan word je weer verwezen naar een andere website. En als je daar ergens weer op klikt, dan kan je deze uitzending terug horen. Maar dat past vanaf ja, morgen of zo. Meestal doe ik het vooral voordat voor ik ga slapen, als zet ik hem erop. Dus s'nachts, je hebt kans dat je vanochtend al kan luisteren. In een muisel kun je beter een beetje pindakaas smeren, zegt Els. Oké, okay. ja dat kan ook, wel. Ja. Maar ik heb ze niet meer, ik heb ze weggegooid. <laughs> dus, maar het kan, ja, dat zou wel kunnen. Pindakaas heb ik nog wel hoor. Ik eet niet zo vaak pindakaas, ik vind niet meer zo lekker als vroeger. Vroeger was ik gek op pindakaas. En uh, ik heb alleen eigenlijk al een, een, een, 100% pindakaas. Dat heb ik een keer geprobeerd na nou, niet te eten, echt. Ik vond het niet lekker. En als ik gewoon van een koolvee koop, of van Albert Dijn, eigen merk, gewone pindakaas. En dan heb ik liever met stukjes noot erin. En uh, die, die, die, met die gele je van koolvee. Die vind ik dan nog het lekkerst. Maar die 100% heb ik eens geprobeerd. Nou, nee, ik vind het niks hoor. Ik had ook eens een keer, jaren terug, dat was ik nog 10, 10, 12, weet ik het. Een pindakast had een laag olie bovenop. Ik vond het niet lekker. Nee, het moet ook weer niet te druk, gewoon normaal. En af en toe vind ik het wel lekker hoor, maar ik eet er niet zoveel meer. Ik hou meer van appelstroop of, um, of lever, lever, zowel rund als varken. Uh, ja uh, hoe heet dat andere uh, achterham ham vind ik lekker um, katerspek. oh heerlijk katerspek, dat was lekker joh en ook wel uh, ik neem ook wel eens uh, uh, hoe heet dat uh, marmelade op mijn brood en sandwichpret en allerlei smaken vind ik lekker uh, kaas voor uh, belegen kaas komijnenkaas kaas vind ik lekker en um, ja, hondbaardkoek uh, op mijn brood, oh heerlijk. En uh, ja. vroeger deed je ook wel eens speculaas op dat brood, twee, twee speculaas uh, dingen van die kaakkoekjes. Oh, dat is ook zo lekker joh. En dan voer je dat cringe gedoe tussen je tanden, helemaal lekker hoor, ja ja ja. Oh. Oei, oh, like, like. Met de nadruk op like. <laughs> oh, nog twaalf minuten, de startzending alweer voorbij, helaas, helaas. Ja, ja, pie. Zo, hey. ja, Zo, ja, ja, ja, dan uh, nog een half jaar, hij, hey. Nog een half jaar. Gisteren uh, uh, was ik uh, 66 en een half jaar precies. 3 februari en 3 augustus, word ik 67, dus nog een half jaar. En ik kan al eerder stoppen, want ik spaar natuurlijk al mijn verlofdagen op. Bijna allemaal, op vijf dagen na, dus vijf keer acht uur. En dan ga uh, ik af en toe een hele dag vrij kunnen nemen. En dan uh, kan ik misschien in juni al stoppen met werken, dus twee maanden voordat ik uh, ongeveer, of anderhalve maand, uh, kan ik al stoppen met werk. Dan ben ik dan uh, zeg maar met vakantie. En dan 3 augustus ben ik officieel met pensioen. En dat valt precies op maandag. Ik ben ook op maandag geboren trouwens. Op een hele hete zomerse dag, 3 augustus 1959, een hele hete dag, mijn moeder vertelde dat ik in mijn blote reet, in mijn wiegje lag, onder het open raam, de zon erop. Zo warm was het. Ik lag gewoon, uh, ja, voor het open raam, ja, de raam die zat dan aan de oostkant, aan de straatkant, en er scheen de zon. Ja, een baby ga je niet voor het open raam leggen. Nou, in mijn geval kon dat gewoon. En dan lag ik in mijn blote reet... Uh, lekker uh, te kraaien... en te, uh, lekker heerlijk zonnetje. Misschien komt het daar vandaan dat ik zo van het mooie weer hou. Want 1959 was ook nog... een hele lange zomer... dat mensen zelfs uh, tot half... Uh, tot 15 oktober ongeveer... gingen mensen gewoon nog naar het strand... Zo warm weer is het, zo'n mooie zomer was dat. Ja, en, dat, en je hebt altijd jing en yang, hè? je hebt altijd voor en tegen. Want in de winter van 1963, of was het, nee, 1963, ja. Nou ja, daar had je dan die beroemde, hè, uh, die beroemde Elfstedentocht. Dat was uh, de, de koudste Elfstedentocht ooit. En uh, ja, dat was uh, weer de tegenhanger van die heette uh, 59, 63 dus, 1963. In 1951 was uh, volgens mijn moeder tot half oktober duurde, Daar was het gewoon heerlijk weer, kon je gaan naar het strand in oktober. Hè. Eén keer uh, het, het vroegste wat ik me kan herinneren dat het naar het strand ging, was op 3 april ongeveer. Toch in 2009. En ik heb het, langste, het laatste naar het strand geweest. Ergens ook zo rond 3, begin oktober. Op het strand. Het was net al 19 graden. Het was net, ja, wel niet, wel niet. Net niet en net wel warm genoeg. Maar oké. Okay. Diervriendelijke muizenval voor vier muizen. Zegt Dirk. Nou, dan gaan we eens even kijken, hè. Als ik van die dood, hoor. Van die laars ergens Los bij mensen waar je naar heen wonen. Tenminste, zo zit ik dan in elkaar. Als ik dacht, dat vrouwtje van die bar waar ik ga werken en gezegd, hè. Maar als ik weet waar ze woont, dan laat ik die muizen via de brievenbisbar naar binnen. En dan hoop ik dat ze al de hele voorraad kost leeg vergeten. Die vriendelijke muizen van Protect Home. Victor multi multi vier muizen, herbruikbaar. Dus bij vier muizen dan kan je hem weggooien. Kijk, eens, achter een koch uh, muizen verjagen, maar ja, dat, dat heeft niks, geen zin. Ze moeten gewoon weg. Dus wat doe je? Die diervriendelijke muizen, vooral die laatste, die van 4,50. Dan komen ze in een hockey terecht. En dan ja. lijken ze gewoon nergens anders los. En dat je zo last van muizen hebt, en je vangt er 30 stop je ze allemaal in, in de hoesie. En dan ga je dan uh, heel ver weg hier vandaan. En dan ga je naar Geert Wilders. Of naar uh, Jesse, uh, hoe heet ze ook alweer? Uh, die, die, die, die minister die nou van justitie is. Of van defensie. dat heet ze? Nou ja, goed. Uh, of naar, naar die Jesse Klaver. De brieven besluiten alle drie... Uh, alle dertig los, met je een klaver of zo, dat lijkt me wel leuk. Ja, wat zal die schelden zeg? Godverdomme, die klopt maar ze slaan ze allemaal dood. Nou, laat de dierenpartij het maar niet horen. <lacht> oh, dat wijf van de dierenpartij, ook zo'n kring van een wijf. Dan kan je ze ook loslaten, als uit van dieren. Dan nou, doe je dertig muizen bij haar door de briefgebus. Dus kijk hoe ze met de pantoffel die bij ze Duits slaat. <laughs> en ze gaat, betrapt, betrapt, dan ga je zetels kosten. Ja, ja lachen man. Maar dat is een mooie website, bedankt Dirk. Die ga ik opslaan, Dirk. Dat is wel een mooie kabelshop.nl uh, Ja, dan moet ik ze opslaan. Ja, ik moet ze opslaan, hier zo. Zo ja, gereed op zo, die staan in de favorieten. En dan hebben ze nog, een, oh, dat kunnen tot 10 muizen. Die is wel iets duurder. 12,50 euro. Dan kan je tot 10 muizen zelfs vangen. Oh goed. Dat is nog beter. Die andere kan er misschien maar 5 in. Tot 10 muizen voor 12,50 euro. Dat is geen geld. Dan kan ik zo'n de poesjes schoeren? Nee hoor. Ik las ze gewoon ergens, uh, weet ik, van de duin of zo, lekker ver weg. In de duin of zo. En andere dieren er weer plezier van. Nee. Staalwol tegen muizen. Weet je hoe je een brandpomp kan maken. Dan uh, neem je zo'n metalen schuursponsje. Een batterij. En een fles benzine. En dan uh, sprenkel je die benzine over die... die, die, die uh, uh, die, dat metalen schuursponsje. En dan doe je twee draden aan een batterij met een wekker. Of van, ja, dat hij dan pas contact maakt als die wekker afgaat. En dan heb je een. Uh, gaat hij vanzelf. Voem! Want dat wordt natuurlijk heet. Dat sponsje. Dat gaat oranje-rood. En dan gaat het branden. Die benzine komt tot ontbranding. En zo kan je dan eh, een soort brandbom, ja wat is het, het zo hebben ze toen een, een, die remis in de fik gestoken in, eh, in de oorlog. Eh, hebben ze dat op die manier gedaan en dan gaan ze op de, op de film laten zien hoe je een, een aanslag kan plegen. Nou ik denk dat is een mooie les, ik heb het nooit uitgevoerd. Maar het kan wel, een batterij erop, benzine, ja, ja. een, een metalen schuursponsje. En een batterij, een bedrading, en klaar. En dan een wekker natuurlijk. Dus die maakt dan contact. Brrrr, en dan gaat die. Klik. En dan komt er stroom op en dan vlamt die. En de school of, of, of, of, uh, of, of, of dingen slaat in de fik. Niet doen, hè. Niet doen, hè, mensen. Dus je doet bestraalbaar. Dus niet doen. Dat zal ik er voorbij zeggen. Je kan er ook water over gooien. Ja, hij moet hem niet met, met de wasbenzine blussen. Je, nou, dan was hij het weg. Nee, dan brandt het nog erger. Nou, als je zo dom bent, dan ben je wel heel erg dom hoor. Mag ik wel zeggen. Maar ja, als ik het... Eh, als ik het heb, kun je het ook doen. Maar dan moet je het natuurlijk niet binnen doen. Dat snap je natuurlijk wel, hè. Ja, ik ben ook een maandag geboren en zeg een dread red. In Ghana zouden ze dan Koyo of... Kwado eten. Kwajo. Kwajo. Oh, en wat betekent dat dan? Kodo of kwajo. Heeft dat een uh, betekenis? Kwaado. Oh, we hebben nog maar drie minuten. Wat gaat dat snel allemaal, zeg? Jeetje, mijn kreetje. Dat gaat hard. Ik vraag me af, of ben je er nog bij zit nu zie ik niet meer. Of hij heeft de chat uitgegooid. Dat hij alleen maar aan het luisteren is. Dat kan ook natuurlijk. Want ik heb... Eh, zowel de, uh, Danny op de dinges. Op de chat. Of als zit via Discord erop natuurlijk. Ja dat kan ook. Ik zit hier op de Discord denk ik. Want dan zie ik het niet. Ik zie wel de namen van de mensen. Die ook op de... Op de... Uh, IRC zit ik, maar ik kan alleen de mensen zien als, die op Discord zitten als ze wat schrijven. Dan zie ik wel hun naam staan of, uh, of wat dan ook. Maar we hebben niet veel tijd meer. Uh, oké, okay, op Discord zit uh, Danny. Uh, oké. Okay. Discord, oké. Okay. Nou, dan zal hij wel luisteren, neem ik aan. En uh, misschien Jacco ook, dat weet ik niet. Maar ik maak er sowieso een podcast van, dus... Ja, ik kan het gewoon terugluisteren. Mijn, mijn verloren zoon. Oh, oh. Ja, die heb ik al een paar jaar geen contact meer mee gehad. En die heb ik weer teruggevonden. Door mijn kerstkaart te sturen. En ik was blij, jongen Hij ook trouwens, hè. Hij was ook heel erg ingenomen dat hij weer contact met me had. Dus dan komt hij zo op een aan het werk. Volgende week doe ik mee. Oké. Okay. Jokko doet volgende week mee, want dan is hij denk ik vrij. Het uh, Red, Red legt uit. Oh, Danny is er nog, oké. Okay. Nou, even heel snel voor het Red Red. Koyof is een naam die wordt gegeven aan jongens die op de maandag zijn geboren En dat betekent moed en kracht. Een individu met deze naam worden aangenomen dat ze sterke leiderschappen bezitten en een sterk verantwoordelijkheidsgevoel hebben. Oké, okay, nou mensen bedankt voor het luisteren, het is al hoogste tijd. Bedankt voor het luisteren en uh, veel plezier straks met Sindri uh, en straks met Dirk. We zeggen tot de volgende keer maar weer. doei?